Twee uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Duitse minister van Financiën Schäuble vertrouwt erop dat de Duitse private financiële instellingen bereid zijn steun te geven aan Griekenland. Hij zei dat in een interview met de grant Biltam Zontaak. Volgens hem is het in het belang van de banken, verzekeraars en pensioenfondsen zelf dat Griekenland door de crisis wordt getrokken. Hij verwacht exacte financiële bijdrage te kunnen noemen op 3 juli tijdens een vergadering van de EU-ministers van Financiën.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 In de Franse Alpen zijn zes bergbeklimmers omgekomen. Vermoedelijk werden ze bedolven onder een labine van sneeuw en rotsen. Een wandelaar vond de zes lichamen op 2700 meter hoogte bij het dorpje Villard-de-Rennes, bij de grens met Italië. De identiteit van de bergbeklimmers is nog niet bekend. Ruim 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor het behoud van de Nederlandstalige uitzendingen van de wereldomroep. Er zijn ook petities van oud-ambassadeurs, het bedrijfsleven en journalistieke organisaties.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 Het weer, vanmiddag steeds meer zon, het blijft droog... en de middagtemperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden... tot 26 plaatselijk in Limburg. Morgen zonnig en een stuk warmer, op sommige plaatsen wordt het 30 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. files door werkzaamheden. Bij Utrecht op de A12, naar Arnhem. Tussen kloppen het Oude Rijn en Bunnik inmiddels 9 kilometer. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via de A2 en de A15. Op de A16 Antwerpen-Breda ook al de hele ochtend een lange file. Vanaf Meer tot aan Knopend Galder 6 kilometer. En daar het advies om via Bergen op Zoom om te rijden. Ook nog steeds grote drukte op de wegen rond Zandvoort. Op zowel de N200 als de N201. Op de N200 vanaf Haarlem zat er 6 kilometer. En op de N201 naar Zandvoort tussen Heemstede en Zandvoort 5 kilometer.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 26 juni, 4 minuten over 2, langs de lijn is er weer en er ligt een mooie sportmiddag voor ons. Bijvoorbeeld Grand Prix Formule 1, dus hier lekker weer bij in Valencia ook, Ronald van Dam. Ja, zeker, 27 graden en de temperatuur van het asfalt bijna 50 graden. Compleet anders is dan twee weken geleden, een race die in Canada 4 uur duurde. En onderbroken werd voor twee uur vanwege de hevige regenval. Nou, geen druppeltje te zien. Vettel, vertrokken van pole position. Dat is uh, niks bijzonders dit seizoen. Hij rijdt nu aan de leiding voor Mark Webber, Fernando Alonso, Felipe Massa en Lewis Hamilton op de vijfde plaats. Twee weken geleden kon hij de zegen niet binnenbrengen. Sebastian Vettel werd in de laatste ronde gepakt door Jensen Butten. Misschien wordt het vandaag alweer zo'n middag. We gaan het allemaal zien en volgen natuurlijk. Andere sport die we volgen, nederland cuba dat is honkbal natuurlijk. Worldport Tournament, paardensport in geesteren. Om half vijf speelt het Nederlands vrouwenhockey De Champions Trophy, tweede wedstrijd in Amstelveen tegen Duitsland. En ook heel centraal deze middag natuurlijk... het Nationaal Kampioenschap voor de wielrenners-elite. muzikale opening van vanmiddag. Michael McDonald met Sweet Freedom en K-Wielrennen. ik u al, denk je ook altijd even aan vorig jaar. Hoe was het toen ook alweer? Niki Terfstra, weet u wel. De, de Rabo's tegen de en Niki Terfstra namens de rest lukte het om de Rabo's... en bijvoorbeeld ook Pieter Wening van de titel af te houden. Pieter Wening, denkt u, die reed dit jaar toch ook in het roze rond in de Giro? Dat klopt, reed ook al de ronde van Zwitserland. Dus de Tour, kan je dan bijna zeggen, zit er dit jaar niet meer in voor Wening. Steven Dalebout vroeg zich vooraf van dit kampioenschap wel af... hoe gaat het eigenlijk? Met ik denk wel uh, dat ik wel in orde ben. Dus, uh, ja, ik heb uh, Italië gereden, naar Zwitserland nog. Uh, Zwitserland een paar dagen iets minder geweest, omdat ik wat last van mijn maag had. Maar de uh, laatste dagen was ik echt wel sterk daar. Dus, uh, op zich uh, staat de conditie er gewoon goed voor. Nou. Wat heeft Italië met jou gedaan? Ja, drie weken afzien. Hè? Dus, uh, nee, maar, uh, ik, ben, uh, ik ben gewoon goed uit Italië gekomen. Ik, ja, we hebben gewoon met de ploeg daar een hele leuke ronde gehad. Een goede ronde gehad. En... Uh, ja, ook goede moraal natuurlijk. En dat, uh, ja, dat, dat zie je dan ook. Steven die, die trekt die lijn ook super door in, uh, in Zwitserland nog. Ja, voor mij persoonlijk was het iets minder. Omdat ik de eerste dagen gewoon iets minder was daar. En, uh, vanwege mijn maag. Uh, maar ik denk dat het merendeel toch gewoon goed uit die ronde is gekomen. En uh, ja, het is gewoon een goede ronde geweest voor ons daar. Red jij in Zwitserland nog met misschien heel ver in je achterhoofd het idee van... misschien mag ik de Tour ook nog wel rijden? Nee, nee, nee. Uh, als jij uh, Giro Zwitserland Tour gaat rijden, dan, uh, dan, ja, dan denk ik dat ze, uh, ze halverwege de toer je bijeen kunnen rapen. Maar uh, dan had je zeker geen Zwitserland kunnen rijden, zeg maar. Ja, dat, dat, het kan wel, maar is, dat is eigenlijk uh, niet mogelijk om dan echt gewoon een goede Tour uh, uit te doen. Dus, ja, ja. jij wist eigenlijk, nou, ja, totdat nou, je naar Zwitserland ging, je, was het jou al wel duidelijk? Ik, uh, ik wist het uh, twee dagen na de Giro al, dus uh, ja, dat... Uh, dus ja, nee, maar uh, ik heb ook zelf uh, vrij snel om duidelijkheid gevraagd. Want dan moet je toch uh, mentaal en uh, ja, fysiek moet je er toch wel uh, een beetje op voorbereiden zeg maar, op de tour. Dus uh, ja, dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk weten naar, uh, naar Italië. En daarmee, daarmee voorkom je ook een situatie zoals vorig jaar? Ja, dat ook natuurlijk. Uh, je kunt het beter, uh, beter zo doen dan, uh, dan uh, op het laatste moment uh, laten wachten. En, uh, en uh, nou ja, ik heb dus nou zelf om, uh, om duidelijkheid gevraagd. En nou uh, ja, dat, uh, dat is wel beter dan... Uh. Ik heb van de week nog even die finale van vorig jaar van het NK terug, uh, teruggekeken. Heb jij dat ook nog gedaan ooit? Nee, ik, heb er eigenlijk, uh, ik was er zelf bij, dus uh, op, op zich... Uh, je weet het nog? Ja, op zich uh, hoef ik er niet terug te kijken om, om te weten wat, uh, wat, uh, hoe het gegaan is natuurlijk. Ik was er zelf bij, dus uh, hoe, hoe kijk je daar nu op terug, een jaar later? Ja, uh, behalve dat ik een kampioen ben geworden natuurlijk, uh, ja. Als je dan al dat parcours van, van vorig jaar vergelijkt met dat van dit jaar, wat, wat kun je daarover zeggen? Ligt het jou, ligt het jou beter van het parcours van vorig jaar? Ah, wat, ik, wat ik hier zie is dat hier toch ook wat slopend uh, het is. Het is smal en uh, het parcours is gewoon veel nerveuzer dan, uh, dan, uh, dan wat het in Limburg uh, was. En, uh, Ah, ja, ik denk uiteindelijk uh, dat het morgen toch nog wel een, wel een veldslag gaat worden op het einde, ook omdat de koers uh, 240 kilometer is. Dus uh, ja, het is, het is gewoon anders. Het is minder klimmen, maar, uh, maar, maar het loopt wel telkens vies omhoog en uh, veel bochten. En uh, ja, dus het is wel, uh, ja, het is, het, het, het is gewoon lastig hier. Dat heb ik, nou, uh, heb ik net met de belofte koers wel gezien. We nou weten we vorig jaar dat je, dat je geterg was. Hoe getergd ben je nu? Ja, ik, wil, ik wil gewoon graag kampioen worden, dus, uh, ja, dat willen veel renners, dus uh, ja, ik ga dit jaar gewoon mijn uiterste best weer doen. Pieter Wening hoorde u in gesprek met Steven Dalebout, Gio Lippens, die de koers daar volgt. Pieter Wening wil kampioen worden, wilden een aantal anderen ook. En er waren er een paar die er al vroeger bij trokken, hè? Ja, er waren een paar die heel vroeg uh, erop uittrokken. En dan denk je van, nou, die zullen dan blijkbaar niet de illusie hebben dat ze een Nederlands kampioen kunnen worden. Want eigenlijk is het toch een beetje traditie op zo'n nationaal kampioenschap, net als op een WK. Er gaat een groep gaat vroeg weg, uh, die krijgen een flinke voorsprong, die mogen eventjes uh, op kop rijden. En als de finale echt aanbreekt, dan komen de grote mannen naar voren. Maar uh, we hadden een kopgroep met uh, Theo Bos, uh, sprinter heeft dit seizoen toch al het een en ander gewonnen. Onder andere twee etappes in de Tour of Oman en de Tour de Rijken... nog niet zo lang geleden in koers in Nederland. Uh, Liebe Westraat toch ook al een renner die aardig wat gewonnen heeft. Kenny van Hummel, ook al uh, flink wat uh, gewonnen dit jaar. De Ronde van Drenthe, onder andere etappe in de Ronde van uh, Turkije. En een uh, wat minder bekende renner, althans voor het groot publiek... René Hooghiemster van de Ubbink-ploeg. Die kregen een uh, aardige voorsprong. Daar sprongen uiteindelijk nog twee mannen naartoe. Cornelius van Ooyen en Jeroen Janssen... Met alle respect, maar ook twee relatief naamlozen in het profpeloton. En die kregen uiteindelijk toch een aardige voorsprong van een minuutje of vier, vijf op dat peloton. Maar toen gingen ze rijden in het peloton. En toen besloot Theo Bos en Kenny van Hummel, de twee sprinters in die kopgroep... besloten gewoon om niet meer mee te werken in afwachting van wat er allemaal achter hun ging gebeuren. En daar gebeurde toch ineens wel iets heel bijzonders. Want er sprongen ineens een paar mannen naar voren... die we eigenlijk in deze fase van de koers zeker niet verwacht hadden. Pas op de namen. Pieter Wening, we hoorden hem net dus. Pieter Wening, misschien toch wel zijn zinnen gezet op dit kampioenschap. Laurens ten Dam, Robert Geesink. Jawel, Robert Geesink op dit parcours in Oud Marsum. Steven Kruiswijk, de man die zo'n geweldige Giro achter de rug heeft. Man ook die uh, geweldige ronde van uh, Zwitserland reed. Zij sprongen er allemaal naartoe. Betekende eens dat Rabobank met vijf man aan kop uh, vertegenwoordigd is. En dan kun je toch wel spreken van een koep in de wedstrijd. Zo vroeg al van Rabobank. Verder Boy van Poppel. die rijdt tegenwoordig voor een Amerikaanse ploeg. Joost van Leijen van Van Kanselij en Rikke Dijkshoorn van Team De Rijken. Ook een van die wat kleinere Nederlandse ploegen, maar wel een ploeg die toch wel serieus meedoet op dit kampioenschap. En dat betekent dat we op dit moment een kopgroep hebben van 13 man. 13 man die proberen uit de greep te blijven van dat peloton. En dat zou wel eens kunnen gaan lukken. Want als ze bij Rabo besluiten om de koers achter plat te leggen, ja dan kun je proberen wat je wil van achteruit. Maar dan kom je er gewoon niet meer bij. Zeker niet met al die sterke Rabo-renners op kop. Het betekent ook dat de grote Favoriet Misschien wel voor velen, Lars Boom. Dat hij op dit moment uh, gevangen zit in het uh, ploegenspel. In zijn eigen het spel van zijn eigen ploeg. En dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor Nicky Terpstra. Natuurlijk, uh, de man uh, die vorig jaar Nederlands kampioen werd. Die toen profiteerde van uh, wat on uh, oneenigheid en onduidelijkheid bij de Rabo ploeg. En dat betekent ook dat Sebastian Langeveld niet in de kopgroep zit. Dus het is een hele aardige ontwikkeling in de koers. Twee renners van vakantelei, vijf van Rabobank en maar één renner, Kenny van Hummel van Skill Shimano. En dat betekent dat ze bij skill niet echt. Blij zijn. Want voorlopig hebben ze de slag gemist. Ik kijk van bovenuit in de richting van het peloton via een helikoptershot... krijgen we dat nu even te zien. En dan zie je inderdaad allemaal Rabo-renners op kop rijden... met een paar vakantieverlij-collega's. En die leggen de zaak helemaal plat. En over Skill gesproken. Een oudrenner van Skill, Fumiyuki Beppu... heeft opnieuw Japanse wielertitel op de weg veroverd. De oudrenner dus van Skill tegenwoordig over rijdend voor Radiocheck... was de snelste van een kopgroep van vier... We gaan honkballen. Nederland, Cuba en die houtkamp. Dat klinkt altijd mooi. Kunnen we meedoen met Cuba? Uh, voor ons nog niet, Tom. Het staat 2-0 voor Cuba na twee innings. Net wel mogelijkheden voor Nederland om te scoren met 1-2 bezet en twee man uit. Maar Shaldemar Danci kreeg uh, drie slag. Gegooid door de werper Pedroso van Cuba. En dit uh, team is heel sterk in zijn genot om naar te kijken. Cuba. Uh, vierkracht voor elkaar al dit Worldport Tournament gewonnen. En dit zijn gewoon buiten de Major League in Amerika de beste honkballers ter wereld hier aanwezig. Als je kijkt naar die Pedrosa alleen al een uh, al wat ervarender speler in het team van Cuba. Gooit bijvoorbeeld als pitcher ballen van 88 mijl per uur. Dat is tussen de 130 en 140 kilometer per uur. Nou de toppers, de echte toppers in Amerika zitten uh, wel uh, boven de 90 mijl. Maar hiermee ben je toch wel een uh, echte uh, klasbak als je daarmee staat te gooien tegen de Nederlands team dat is dus na twee slagbeurten op nul staat en de Cubanen hebben een puntje uh, gescoord in de eerste inning via de openingsslagman en in de tweede inning ook weer de openingsslagman die op de honken kwam met honkslagen en dus uh, staat Nederland met 2-0 achter. Moet wel gewonnen worden om in dit toernooi een beetje op de been te blijven want Taiwan is nog ongeslagen. Cuba heeft één keer verloren van uh, Curaçao. Daar waren ze heel heel uh, boos over. De coaches in ieder geval een straftraining en ze mochten niet uit dus dat deed uh, echt pijn. Nederland moet gaan winnen maar het ziet er vooralsnog niet goed uit, want Nederland staat achter na twee volledige innings met 2 tegen 0. Gezellig muziekje daar. We gaan weer naar de Formule 1 Ronald van Dam. Uh, Optocht, hè? Ja, het is een <laughs> beetje Monaco, uh, zo kun je dit vergelijken. Dit circuit, ook een straat, circuit in Valencia. Het decor ziet er ook een beetje hetzelfde uit, met wat boten op de achtergrond. En het is voor ons nog inderdaad een optocht aangevoerd door Sebastian Vettel... de koploper in het wereldkampioenschap met al 161 punten. 60 meer dan de nummer 2 en dat is sinds de Grand Prix van Canada Jensen Button. En als je dan kijkt wat voor punten die vorig jaar had op dit moment... 93 punten Vettel na 7 races. Kortom geef wel aan dat hij aardig bezig is dit seizoen. En toch heeft McLaren de laatste 3 races de kans gehad... om eigenlijk die 3 races in Spanje, Monaco en Canada te winnen. Daar pakten ze er dan één van via Jensen Button... Maar er had misschien meer in gezet. Goed, Vettel dus aan de leiding voor Weber. En daarachter dan Alonso en Massa. Alonso een goede start, Massa ook. En Hamilton, een tegenvallende om de start. Die ligt nu op de vijfde plaats. Ligt een beetje onder vuur, de Lewis Hamilton. Vanwege zijn agressieve rijstijl. Maar er zijn toch ook heel veel kennisvolgers van de Formule 1 die zeggen. Laat hem alsjeblieft zo racen. Want daarvoor kom je naar het circuit. En daar kan ik me ook wel een beetje in vinden. Button op de zesde plaats. Ja, en dat was natuurlijk de absolute smaakmaker twee weken geleden. Hij lag op een gegeven moment in Canada 21ste in de race. Maakte zes pitstops. Inclusief een drive through penalty. Omdat hij de hard reed achter de safety car. En wist toch nog in de laatste ronde Sebastian Vettel in te rekenen voor de overwinning. Wat een de beste uit zijn leven, zo omschreef Jensen Button de wereldkampioen van 2009. Het was ook een fantastische race, mede door de regen. Nou, die valt er vandaag niet. Sterker, het is gewoon warm, zonnig in Valencia. Het gaat erom je banden te sparen om daar goed mee om te gaan. En dan ligt te profiteren van een snelle pitstop om zo voorbij je, je voorganger te komen. De enige inhaalmanoeuvre die we hebben gezien was Jensen Button bij Nico Rosberg. Dat de Button op dit moment de zesde plaats op. We hebben negen van de 57 ronden. gehad hier in Valencia aan de leiding dus de twee Red Bulls van... Sebastian Vettel en Mark Webber. there's something about Saturday night you can't say what you won't do cause you know that you just might I'm alive this evening it was love at first sight of this Saturday and every Saturday for the rest Silo Green, Bright Light, Bigger City. Feyenoord is begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. Vanmorgen werd de eerste training van het nieuwe seizoen afgewerkt. Traditioneel met veel supporters. Traditioneel natuurlijk ook nog nu wel met de nodige transferperikelen. Er kan nog van alles veranderen in de selectie van de Rotterdammers. En dus zocht onze verslaggever Floris van Hoorn... de nieuwe technisch directeur van Feyenoord op, Martin van Geel. We hebben net de eerste training van Feyenoord voor het nieuwe seizoen gezien. Van al die spelers die op het veld staan, wie zien we nog wel terug... Of Misschien niet terug straks bij het begin van de competitie? Oh, daar kun je weinig van zeggen. Ik kan alleen zeggen dat er voor Giorgino uh, uh, Wijnaldum veel interesse is. Zowel uit, uh, uit buitenland als, als binnenland. Uh, en voor Leroy Fair ook. Dat zijn eigenlijk twee spelers die, uh, die enorm uh, in de picture staan bij een aantal clubs. Nou, je weet nooit hoe dat gaat lopen, die allerlei afwegingen die je daarin moet maken. In eerste instantie willen we ze zelf graag behouden en verlengen. We hebben ze, met name Wijnaldum afgelopen week en Leroy Fer. zullen we dat als het aan ons ligt heel binnenkort gaan doen. Een ultieme aanbieding doen voor Feyenoord begrippen, zullen we echt onze grenzen opzoeken. En, uh, om ze te behouden. Ja, Lukt dat toch niet, uh, Ja, dan heb je altijd weer die afweging. Je weet dat ze in de zomer van 2012 uh, transfervrij uh, zijn. Of tenminste, hun contract loopt uh, dan af. Ja, en dan, dan ga je afwegen. Ik heb net ook al gezegd van ja, dan hebben wij liever uh, één verlengen. Als dat niet lukt, twee. Dan het liefste naar een buitenlandse club. Liever niet naar een, een, een Nederlandse club, omdat het toch concurrenten worden. En, uh, ja, en in het uiterste geval zal de prijs dan heel veel goed moeten maken. Maar laten we eerst maar eens bij stap één beginnen. Hoe serieus is de belangstelling? Met andere woorden, is Feyenoord in gesprek al met clubs? Ja, die uh, interesse is uh, zeer concreet en, uh, en, uh, en we zijn in gesprek, ja. En hoe serieus... Houden jullie rekening met een vertrek van één van de twee? Daar houden we ook serieus rekening mee. We weten dan ook precies wat we zouden willen. We hebben onze lijntjes natuurlijk wat dat betreft ook helemaal uitleggen. Dus we zijn voorbereid. Alleen wij hebben bij Feyenoord wel de, de complicatie... Eh, dat op het moment dat er veel geld binnen zou komen... op dit moment is er trouwens al meer dan 3 miljoen euro binnen... Eh, bij, met de verkoop van Lucas Stanjos. en... Eh, en Aken en Rekiek, die als jeugdspelers naar, naar Engeland gaan... dat er, als er heel veel geld binnenkomt, er toch geen gelegenheid is om dat te herinvesteren. En dat maakt het wel complex. Dus dan zul je toch altijd weer moeten blijven zoeken in die transfervrije markt. Ja, en dan hebben wij intern besloten met elkaar... dat zullen we alleen doen als we volledig achter zo'n speler zullen staan. We zullen dan niet een gokje gaan wagen, want dan gaan we het gewoon echt met onze eigen spelers doen. Wat voor gevoel hou je daarin over, dat je spelers ziet vertrekken... en je weet van, ik kan niet investeren... Nou goed, dat wist ik van tevoren. Dat is ook keurig met mij, uh, uh, aan mij verteld uh, voordat ik hier kwam. Dus ik ga er absoluut niet over klagen. Het is gewoon een feit. En uh, ja goed, en dan, dan, dan, het is, dit, dit jaar is misschien nog een, uh, een overgangsjaar. Ik heb het net een, uh, een realistisch jaar uh, genoemd. Uh, we weten dat we zwarte cijfers moeten schrijven. We weten dat we financieel gezond moeten worden. En, en we hopen dan in de zomer, of we, we hopen niet... we weten zeker dat we dan in de zomer van 2012 uit die categorie 1 gaan... waardoor we dus wat meer armslag gaan krijgen... dan weer wat meer het eigen beleid kunnen gaan, uh, gaan bepalen. Ja, tot die tijd is het gewoon even pas op de plaats. Het is niet anders. Uh, dat zal iedereen onder ogen moeten zien. Dan is er nog een uh, andere situatie. Rio, de, de huurling van Arsenal. Hoe is de stand van zaken met hem? We hebben afgesproken dat wij in de voorbereiding Erik Gudden en ik naar, naar Arsenal gaan. Om daar te gaan praten over. We hebben een hele goede relatie met, met Arsenal. Met name Erik. Uh, nou, die willen we koesteren uiteraard. Uh, nou, Rio heeft het geweldig naar zijn zin gehad. Als we de berichten van hem krijgen, dat hij enorm graag zou willen. Uh, om nog eens een keer verhuurd te worden aan Feyenoord. Aan de andere kant heb ik gezegd van luister, we hebben ook uh, Seco Sisse op die positie. Daar is enorm veel geld door Feyenoord geïnvesteerd uh, om die naar Feyenoord te halen. Uh, Gerson Cabral... Eigen speler die ook linksbuiten uh, speelt. Dus ja, dat mag ook niet uh, de komst van een Rio uh, ten koste gaan van de ontwikkeling van je eigen spelers. Dus daar moet je naar gaan kijken. Dan is het misschien op de korte termijn uh, is het misschien winst, maar op de langere termijn niet. Nou, dat soort afwegingen gaan we absoluut, uh, absoluut maken. Hebben jullie zelf een deadline gesteld van dan en dan willen we gewoon duidelijkheid hebben? Nee, want zo werkt het niet, vind ik. Ik heb ook eigenlijk zelf een hekel aan om mensen het mes op de keel te zetten. Ultimaten te stellen, dat, dat doe je niet. Dat vind ik vaak stoere praat. Ik vind dat we correct met elkaar omgaan. Dat doen we nog steeds. Met, met de begeleiders van, van bijvoorbeeld Verweinanden, met die jongens zelf. En we blijven met hun in gesprek. Maar we zijn altijd voorbereid op het moment dat er iets gaat gebeuren. En ze zijn altijd welkom om, om eventueel te verlengen. Martin van Geels vertelde dat dus allemaal aan. Uh... Boris van Horen nog even een lekker plaatje van de, de Beatles love, love me Muziek. 1963 noemen ze het worden geloof ik de verloren generatie. Ik vind het nog wel meevallen. Het waren de Beatles met Love Me Do. Dat brengt de tijd op uh, precies half drie. Radio 1, het NOS journaal. Hier is Ewout Jong met de hoofdpunten. De Duitse minister van Financiën Schäuble vertrouwt erop dat de Duitse private financiële instellingen bereid zijn steun te geven aan Griekenland. In een interview met Bild am Sonntag zei hij dat het in het belang is van banken, verzekeraars en pensioenfondsen dat Griekenland door de crisis wordt geholpen. Op 3 juli vergaderen de EU-ministers van Financiën weer over Griekenland. In de Franse Alpen zijn zes bergbeklimmers omgekomen. Ze werden vermoedelijk bedolven onder een lawine van sneeuw en rotsen. Een wandelaar vond er zes lichamen op 2700 meter hoogte bij het dorpje Villard-d'Arène, bij de grens met Italië. Het Hollandfestival heeft dit jaar 86.000 bezoekers getrokken. Ruim 20% meer dan vorig jaar. Vooral de Broadway-musical Vella en de dansvoorstelling Niara trokken veel publiek. Vanavond wordt het Holland Festival besloten met een optreden van de Arabische zangeres Feroes in Theater Carré. En ruim 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend... voor het behoud van de Nederlandstalige uitzendingen van de Wereldomroep. Er zijn ook petities van oud-ambassadeurs... het bedrijfsleven en journalistieke organisaties. En morgen worden ze allemaal aangeboden aan de Tweede Kamer. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Een paar lange files door werkzaamheden. Op de A12 Den Haag-Arnhem tussen knap het Oude Rijn en Bunnik 8 kilometer. Met het advies om voorlopig maar via Den Bosch en Nijmegen om te rijden... over de A2 en de A15... Op de A16 Antwerpen-Breda staat 8 kilometer file vanaf de Belgische grens tot aan knooppunt Galder. En daar is het verstandig om voorlopig via Bergen-op-Zoom om te rijden. Verder blijft het heel druk op de wegen rond Zandvoort. Op de N200 vanaf Bloemendaal staat er 3 kilometer en de N201 vanaf Heemstede 4 kilometer. Twee minuten over half drie. We gaan weer eens kijken hoe het in het oosten van het land is bij het NK wielrennen. Voor de grote mannen, Gio Lippus, Met grote mannen, echt grote Nederlandse mannen, al vroeg mee vooraan. Hè? Ja, een beetje een hele vreemde ontwikkeling. We zien wel eens vaker verrassende ontwikkelingen op een NK. Maar dan kun je toch altijd wel wat slagen om de arm houden omdat je dan bij jezelf denkt, van ja, het zal wel deel uitmaken van een uh, hoger ploegenspel. Maar dit is toch wel heel erg fame. Vijf man van Rabo en niet de minste. Drie man uit uh, de komende toerploeg. Laurens de Dam, Robert Geesing en uh, Pieter. Nee, het zijn maar twee man uit die toerploeg. Want natuurlijk Steven Kruiswerk gaat niet mee naar de toer. Die rijdt wel een geweldige Giro. En daarbij nog Pieter Wening en Theo Bos, noem het allemaal maar op. En die rijden gewoon het hele zaakje aan Vladimir. Want het peloton rijden inmiddels op 5 minuten en 40 seconden. Het peloton kwam zojuist uh, voorbij met uh, nog een rondje of uh, achter te gaan. En toen zagen we toch uh, die vakantische ploeg en de Rabobank ploeg heel breed uit, uh, over de weg uitwaaieren. Ten teken dat zij de boel uh, willen platleggen erachter. En uh, om iedereen een beetje te ontmoedigen om uh, daar nog achteraan te gaan rijden. Achter die kopgroep. We hebben wel een kopgroep nu van elf man. Het waren er dertien. Maar inmiddels zijn Rick Dijkshoorn van Team De Rijken en Jeroen Jansen van de engels Continentale ploeg Team Rally. Mooie ouderwetse naam nog uit een uh, gouden verleden van het Nederlandse fietsen. Dat die Rally. Uh, die twee die zijn uit de kopgroep weggevallen... en die rijden nu op uh, ruim anderhalve minuut van het uh, kopgroepje vandaan. Nog even de namen voor de volledigheid. De vijf Rabo-renners noemde ik al. Bos, Wening, Tendam, Geesink en Kruiswijk. Dan hebben we lieve westra en Joost van Leijen voor vakantie Kenny van Hummel van Skill, René Hooghiemster van de Ubbink Ploeg Cornelius van Ooijen van Joopiels. En we hebben Boy van Poppel, inderdaad de zoon van Jean-Paul... die dan uh, dat uh, elftal uh, completeert. Uh, die twee mannen daarachter. dus op 1.30, dan op 3.35 Jan de Haan, die is weggesprongen uit het peloton, maar die zwemt daar een beetje. En dan dat peloton op 5 minuten en 40 seconden. En dan te bedenken dat de live televisie-uitzending gewoon nog moet gaan beginnen. Het zou alles kunnen zijn dat voordat de heren in beeld gaan komen... dat dit Nederlands kampioenschap al beslist is. Of hebben ze bij Rabobank, want die hebben toch de sleutel in handen van dit NK. Nog een troef achter de hand. En gaat er straks nog iets moois gebeuren met misschien wel Lars Boom of Sebastiaan Langeveld. We gaan het allemaal zien straks. Voorlopig in ieder geval een hele interessante ontwikkeling met die eind zo'n sterke kopgroep. Grand Prix, Formule 1 dan weer in uh, Valencia. Optocht of niet, ze moeten ook allemaal een keer naar binnen, Ronald. Precies, in de achterrace van het seizoen is dat gebeurd. Uh, iedereen heeft zo'n beetje zijn eerste pitstop gemaakt. En dat heeft er alleen voor gezorgd dat Felipe Massa een plekje verloren heeft. Die is van de vierde naar de vijfde plaats gegaan. Voor de rest is alles nog bij het oude. Vettel voor Weber, Alonso Hamilton nu vierde. Massa dus vijfde, Butten zesde. En Rosberg dan op de zevende plaats. Schumacher die kwam bij het uitkomen van de pits uh, in aanraking met Nick Heidveld. Zuur voor de Duitse, die het zo goed deed twee weken geleden. In Canada en daar de vierde plaats pakte bijna het podium haalde. Ja, en nu ligt hij op de tweede dus e plaats omdat hij opnieuw moest binnenkomen om een nieuwe voorvleugel te halen. Ja, zo weinig actie op de baan betekent dat er buiten de baan veel gebeurt. Zeker in de aanloop naar deze Grand Prix zijn er een aantal maatregelen genomen door de FIA die vooral de dominantie van Red Bull moeten aantasten. Enerzijds heeft het te maken met wat ze noemen engine mapping. Je mag je motor vanaf deze Grand Prix niet meer zeg maar, anders instellen tussen de kwalificatie en de race om daar in de kwalificatie een voordeel uit te halen. En een andere maatregel, en let nu even op, betreft de off throttle blown diffuser. Als er uitlaatgassen vrijkomen bij een motor... dan kunnen die gebruikt worden voor neerwaartse druk... door ze langs de diffuser te sturen. Nou, als je gas geeft, komt er dus uh, uitlaatgassen vrij. Maar ze hebben het ook zo geregeld... op het moment dat je niet meer op je gaspedaal zit... dat het ook gebeurt. En daar wilde FIA vanaf. En ja, Red Bull was daar het beste eigenlijk in... om dat systeem zo optimaal mogelijk te benutten. En vanaf de volgende Grand Prix in Silverstone... mag dat ook niet meer. Maar goed, voorlopig heeft Red Bull er allemaal geen last van hoor. Want uh, de heren Vettel en Webber... rijden dus nummer 1 en 2 in deze race. En uh, ja... Vettel, hij pakte dus niet de zege in Canada. Daar moest hij hem laten aan Jensen Button. Maar lijkt op dit moment wel de beste coureur hier in Valencia. Zijn voorsprong op Mark Webber is bijna twee seconden. En die moet in zijn spiegels kijken. Want daarachter zit Fernando Alonso. Die op zijn beurt weer Lewis Hamilton vlak achter zich weet. We zitten inmiddels op een derde van de race. 19 van de 57 ronden hier in de straten van Valencia. en Stephanie, vier minuten lang de sweet escapers is ontsnapt uiteindelijk gelukkig. Want uh, anders ging het nog langer door. We gaan uh, natuurlijk uh, weer naar Indy Houtkamp. Uh, laatste stand en die 2-0 achterstand tegen Cuba. Ja, en Nederland had goede mogelijkheden in de tweede helft van, van de derde inning. Toen kreeg Nederland de tweede en derde honk bezet met één man uit. Maar helaas de beste slagman en meest waardevolle speler vorig jaar in de Nederlandse competitie. Brian Engelhard ging op drie slag uit. En ook de man daarna kon geen potten breken. Dus staat het nog altijd 2-0 in het voordeel van Cuba. Cuba aan slag in het stadion in Rotterdam dat eindelijk gezellig is en vol zit. Dat is de afgelopen dagen erg tegengevallen. En Kevin Heystek, de werper van Nederland... Speler van Neptunus. Dat hier de hoofdspeler is van het veld. Uh, heeft het uh, wat moeilijk gehad. En heeft het ook nu moeilijk in deze slagbeurt. Omdat er twee honken bezet zijn. Eerst en tweede honk bezet. En uh, één man uit. En een uh, goede slagman. Uh, Genier, Beo. Uh, ja, het zijn allemaal goede slagmensen. Dus uh, dat maakt niet zoveel uit. En als je een bal ook maar niet echt uh, heel goed uh, gooit. Dan wordt hij heel hard weggeslagen. Door de slagmensen van Cuba. 1 en 2 bezet. Uh, slagman heeft één slagkaal. Die uh, Beo, de catcher. De achtervanger van uh, Cuba komt de pitch. Van Heijsteekbal wordt geraakt, gaat er lucht in. Kan hij gevangen worden door Vince Roy, de eerste omman of door de rechtsvelder? Nee, bal gaat fout en dus ligt hij uh, buiten het veld. En kan uh, de Cubaan weer naar het slagperk gaan. Om te kijken wat voor volgende bal hij van hijstek gaat krijgen. Nederland achter dus in de eerste helft van de vierde inning met 2-0 tegen Cuba. We gaan eens eventjes uh, naar uh, Geester, Ed van de Bent. de uh, grote prijs van Twente. De, wat staat er allemaal op programma? Nou, er staat veel op programma, uh, want het publiek is er ook op afgekomen. Het is nu een vijfdaags evenement geworden... waarbij de eerste vier dagen eigenlijk treurig weinig publiek uh, te zien gaven. En dat is jammer, want er is toch goede sport al de afgelopen dagen geweest. Maar het is nu uh, bijna volgepakt. En ik denk dat over een kwartiertje, als zou de gang zijn... met de grote prijs van Twente, er staat best wel wat op het spel. En de is geldt van 109.000 euro, waaronder drie auto's. En uh, ja, dit is dan even de kraamkamer van zowel heel veel paarden... als ook van, uh, van Ruiters, oud... Uh, Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam, oud-wereldkampioen Jos Lansing komt hier vandaan. Gerco Scheude. Nou, die namen we vinden vanmiddag ook hier. En er komt toch altijd heel veel publiek dan op die slotdag op af. En misschien ook heeft het te maken met dat er is wat onvrede bij de ruiters... dat er ook een wedstrijd in Monaco is waar ruiters zowel daar mochten starten. Als hier wat is geval... er is daar op uh, gisteravond een Grand Prix geweest in Monaco... en acht ruiters daarvan die zijn in een vliegtuig gestopt... en zijn met toestemming van de Internationale Ruitersportfederatie... mogen die ook hier deelnemen. En een aantal andere ruiters die hier de vouw uit de broek... de afgelopen dagen hebben moeten rijden... om in de kwalificatie... via ja, kwalificatiewedstrijden die behoorlijk pittig waren... hier vanmiddag in die grote prijzen starten... ja, die vinden dat toch concurrentievervalsing En ik denk dat het nog wel een staartje krijgt... dus dat men daar nog niet vanaf is. En onder die acht die dan uh, gisteren nog reden in uh, Monaco en dan hier starten... Voor, zijn dan voor Nederland Mark Houtsager, Harry Smolders... Jeroen Dubbeldam en Greco Schreuder. Ze worden nog net niet met de nek aangekeken. Maar zoals gezegd, dit zal zeker nog een staartje krijgen. en Men vindt het ronduit competitievervassing. Maar het zal uh, ach, misschien uh, moeten zien hoe de, de, het terrein zich houdt. Het heeft zich uh, vier dagen lang ontzettend veel regen hier geweest. Maar op de EF heeft men veel geïnvesteerd in het verleden... in de goede bodem. Het is nog een grasbodem. Dus men is zeker met het oog op Aken dat over twee weken aan de gang is, wat ook op gras gehouden wordt... vindt men het fijn om uh, in plaats van op een zandbodem, een old bodem, hier toch echt op een zandbodem die goed gedraineerd is te rijden. De zon is er uh, afgelopen twee uurtjes overheen gegaan en nogal wat wind. Dus uh, de bodem blijkt uh, optimaal te zijn. Parcoursbouwer Rob Jans heeft een parcours neergezet met 13 hindernissen en 16 sprongen. Behonder ook een sloot. We zullen zien of uh, die of een van de andere combinatiesprongen... misschien een spelbreker zal zijn. Maar nogmaals, uh, 109.000 euro, daar komen ze op af. Ook die mensen die in Monaco ook voor het grote geld zijn gegaan. Oh. Rigby met Always You. We gaan weer wielrennen, Gio Lippens. Uh, ja, een kopgroep met grote meneren van de rab overin. En het leek erop of het peloton zich al een beetje had overgegeven. Ja, daar leek het op, maar ik zei al, van het zou ook wel eens deel kunnen uitmaken van een tactisch spel. Met name natuurlijk bij uh, de ploeg die deze koers eigenlijk bij traditie wel uh, domineert, bij Rabobank. Want uh, men zou ook wel kunnen denken van, het is goed dat we een aantal goede renners uh, voorin hebben. Dat we de vijf in totaal hebben. Allemaal renners van uh, uiteenlopend kaliber. De een is een sprinter, Theo Bos. De ander is een aanvaller, Pieter Wening. Geldt ook een beetje voor Laurens Laurensendam. En dan uh, Robert Geesing en Steven Kruiswijk. Ja, toch eigenlijk wel als uh, de mannen die normaal gesproken in het Hogeberg... Uh, goed omhoog kunnen. En daarvan kun je hier toch niet spreken hier in dit landschap rond Oudmarsum. Maar die op zo'n heuvelachtig parcours toch ook goed uit de voeten zouden moeten kunnen. En daarachter in het peloton natuurlijk mannen als Lars Boom en Sebastian Langeveld en noem ze allemaal maar op. Dat zijn toch allemaal renners die misschien wel in de finale de jump zouden kunnen maken naar de kopgroep. En dan is Rabobank ineens wel heel erg in overtal in zo'n kopgroep. Want men heeft zich tot doel gesteld om wraak te nemen voor vorig jaar. Toen ging het mis. Dat was die misrekening van uh, Pieter Wening, waardoor uiteindelijk Nicky Terpstra de koers won en uh, niet Lars Boom, om maar eens een van de grote favorieten van toen en van nu te noemen. En uh, men wil daar blijkbaar uh, recht gaan zetten door uh, de koers al vroeg in handen te nemen. De voorsprong is wel alweer teruggelopen. 5 minuten en 40 seconden was de laatst gemelde voorsprong. Inmiddels is die 3 minuten en 45 seconden. En dat komt dan vooral omdat daarachter de eenlingen met name uh, hard rijden. Ik zag uh, zojuist Adi Engels uh, van Quickstep zag ik daar op kop van het peloton rijden toen ze hier uh, voor Kwamen. En natuurlijk dat blok van Skill Shimano. Want die hebben alleen Kenny van Hummel van voren. En die zien we nu aan de staart van de koproep rijden. de Kenny van Hummel. Die zal geen trap te veel meer doen. Want die denkt ook van ik ga niet meer meewerken in een koproep. Die met name door oranje en door blauw. Het blauw van van wordt gedomineerd. Vandaar dus dat het tactische spel aardig is losgebarsten. Dat die achtervolgers weer wat dichterbij kunnen komen. Dat geldt ook voor die twee mannen. Rikke Dijkshoorn en Jeroen Janssen. Die er op anderhalve minuut achter reed. Die zijn inmiddels binnen de minuut gekomen. En die zouden dan zo meteen ook wel weer misschien de aansluiting kunnen krijgen... als het niet echt verschrikkelijk hard daarvoor aangaat. Kijk nu op de rug van de man met het nummer 67. Is er ook een man die we niet al te vaak horen in uh, het grotere wielrennen. René Hooghiemster. Dat is die renner van uh, Ubbink. Een jongen van uh, 24 jaar oud. En uh, toch wel uh, een jongen die mogelijk uh, wat uh, toekomst uh, voor zich heeft. Want hij won dit jaar al een etappe in de Tour de Loire et Cher. Uh, dat is toch een uh, hele aardige vrouw. Franse rittenkoers. Kijken we naar de twee achtervolgers. Die werken goed samen, die proberen dichterbij te komen. Maar ze hebben het gat met de kopgroep nog steeds niet gedicht. Zodat we nog steeds kijken naar een kopgroep van 11 man. If you're down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 I'm a 40 jaar geleden maakte hij het prachtig, he? Steven Stills met Love, The One, Your Wish. De Grand Prix Formule 1 is al uh, ouder dan 40 jaar, Ronald van Dam. Hoe gaat het? Nog steeds Red Bull, Red Bull? Nee, Red Bull, Ferrari, Red Bull. Want uh, Fernando Alonso ja, ja, die gebruikt dus een uh, beweegbare achtervleugel. Die mag je dus uh, op dit circuit dus tegenwoordig nieuw twee keer uh, openzetten om een deelnemer voor je als je binnen een seconde zit in te halen. Nou, daar profiteerde Alonso van en hij greep Mark Webber bij de kladden. En dan de tweede plaats over van de Australië. Die aan deze Grand Prix toch wel uh, gemengde herinneringen heeft. Hoor. Want weet je nog, vorig jaar toen hij zichzelf lanceerde over de achtervleugel van de Lotus oh ja. van Heikin-Koverlijnen. Landde die bijna in het water. Het liep allemaal goed af voor de Australië. Die net binnen is geweest voor zijn tweede pitstop. En nu een plaatsje is gezakt naar de vierde plaats. Vooraan nog altijd uh, Sebastian Vettel. De man van zeven pole positions in de eerste acht races van dit seizoen. En al vijf overwinningen achter zijn naam. En Alonso, ja die, uh, die deden twee weken geleden in Canada niet zo goed door een, uh, een kleine botsing uh, te forceren met Jensen Button, waarvan hij het slachtoffer was. Maar in Monaco, een vergelijkbaar squee was hij hier twee weken daarvoor. Weer tweede. Dus die kan op deze baan aardig uit de voeten en wordt bovendien uh, behoorlijk toegejuicht door de 85.000 toeschouwers op de tribune. Die natuurlijk graag deze spanjaard in de Ferrari een race willen zien winnen hier in Valencia. Dan ligt op de derde plaats nu Felipe Massa... die het op dit moment behoorlijk goed doet in zijn Ferrari. Zo vaak zien we hem niet van voren. We hebben een plaatsje gezakt. En dan de twee McLaren's dus van Jensen Button en Lewis Hamilton... Die ook naast proberen in de buurt van het podium te komen. Waarbij dan Jensen Button in elk geval kan zeggen dat hij toch de beste race van dit seizoen afleverde. Twee weken geleden in Canada, in Montreal. Maar ja, dit is weer een nieuwe race in de straten van Valencia. We zijn halverwege inmiddels in die Grand Prix van Europa. Een extra mogelijkheid in het land om een tweede Grand Prix te houden. En dat gebeurt nu voor het vierde jaar op rij hier in Valencia. Binnenkomst van Fernando Alonso die zijn tweede pitstop gaat maken. En dan gaan we eens kijken hoeveel plekjes verliezen dat op gaat leveren. Of dat hij zometeen achter of voor Mark Webber de baan op komt. Het lijkt erop alsof de jongens vooraan allemaal op een drie-stop-strategie -strategie zitten. En Jensen Button zou wel eens de uitzondering kunnen zijn met een twee-stopper. Dus wie weet wat er voor die Brit mogelijk gaat zijn. We kijken nog heel even naar Fernando Alonso die de pits uitkomt. Daar komt massa langs. En waar zit dan Mark Webber? Komt hij daar aan of is hij... Die... Ja, Webber komt er volgens mij... Voor, ja. dan heeft Alonso dus weer een plekje verloren aan Mark Webber. Nou, dat is jammer voor de Spanjaard. Daar gaat het uh, een plekje wat hij had, dus uh, weer verloren. Goed. 30 ronden gehad van de 57. Betekent nog 27 te gaan. En aan de leiding nog steeds Sebastian Vettel. Verkeerde pina's lasten. Dat ging alvast goed.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 Het is prachtig mooie dag. Ja, Louis zei het en het is ook zo. Het is een prachtig, een mooie dag en daarmee gaan we even op naar het journaal van drie uur en daarna bij u terug natuurlijk met de Formule 1, het honkbal, de paardensport en het wielrennen voor de profs in het oosten van het land. En langs de land op één. Nederlands moet de afspraak met Vlaanderen over de hettige polder nakomen. Een man, een man, een woord, een woord.